gaan andere fabrieken die niet door de controles komen ook dicht.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 In Moskou is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht... de opdrachtgever te zijn geweest van een aanslag op een journalist... dertien jaar geleden. Igor Domnikov van de onafhankelijke krant Novaya Gazeta... raakte destijds bij een aanval met een hamer zo ernstig gewond... dat hij twee maanden later overleed. Eerder werden al verschillende andere mannen veroordeeld... voor het uitvoeren van de aanval. Filmregisseur Brian Forbes is overleden. Hij verfilmde in 1975 de klassieke science-fiction thriller... The Stepford Wives... Dit was ook zijn bekendste film, maar aanvankelijk was het geen succes. Later verwierf het wel een cultstatus. De verfilming van het boek van Ira Levin gaat over een echtpaar... dat verhuist naar een chique buitenwijk... waar blijkt dat de mannen hun echtgenotes willen vervangen door robots. Brian Forbes is 86 jaar geworden. Het weer. Vannacht valt van tijd tot tijd regen. In de ochtend wordt het geleidelijk aan overal droog. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 14 tot 16 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.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 En die hoorde je met de nummer It's a Beautiful Day. En je kan ze ook deze dagen gaan bekijken. Morgenavond treedt het gezelschap op in Diligencia in Den Haag. En overmorgen kan je ze vinden in de Melkweg. Nee, niet in de Melkweg, maar in uh, Moesies Sacre in Arnhem. Jawel, Moesies Sacre in Arnhem. En het optreden in de Melkweg, dat is pas de 22e deze maand. Van Gardinois met It's a Beautiful Day. Welkom, goedemorgen overigens. Welkom bij het uh, laatste uur van de nachting. Het anders hier bij de vader op Radio 1. Met uh, halverwege dit uur. Aandacht voor uh, drie liedjes die gezongen worden in de Franse taal. Zeg maar chansons. En uh, daar zit een klassiek erbij, dat kan ik je nu alvast uh, vertellen. En kijk nog even terug naar uh, wat vorige week te zien was op de televisie. Namelijk die documentaire die Leo Blokhuis gemaakt had over uh, muziek. Uh, en combinatie met oorlog. En verder sta ik ook, ga ik ook nog even uitleggen wat hemelvaart is. Ja. Wat was dat ook alweer? Nou goed, we zien het weer er op dit moment uit. Je hoorde van, uh, van, van de Noek hoe het uh, dat we mogelijkerwijs regen krijgen vandaag. Nou, het regen in ieder geval op dit moment uh, geeft de buia radar, radar aan. In een lijn die loopt van Den Haag tot Tilburg. Daar is zo'n een van een aantal kilometers dik met, uh, met regen erin. En verder is het uh, op een enkel beurtje na in Limburg op dit moment uh, droog. Even aandacht voor uh, een tv-commercial waar ik met verbazing naar zat te kijken. Want ik had nog nooit eigenlijk van de luchtvaartmaatschappij gehoord. Het gaat namelijk om. Uh, Etihad Airways, dat lijkt een luchtvaartmaatschappij te zijn... uit de Verenigde Arabische Emiraten. Wat me opviel van die tv commercial was dat het bol stond van de luxe. <laughs> nou, een ticket bij uh, deze maatschappij, Etihad Airways... zal denk ik aanzienlijk duurder zijn dan uh, bij uh, Ryanair... Maar daar tegenover staat dat ze ook een hele mooie tv commercial hebben gemaakt. En als je die tv commercial ziet, dan hoor je daarbij de muziek van Bobby Darren. Bobby Darren zingt dan beautiful things. The world is full of beautiful things: butterfly and wings, fairy tale kings, and each new day undoubtedly brings. Still more beautiful things. The world abounds with many delights, magical sights, fanciful flights, and those who dream on beautiful nights dream of beautiful things. Beautiful days for sunshine, lazing beautiful skies and shores. Beautiful days when I can gaze in beautiful eyes like yours. You wonder why the nightingale sings. Lovers have wings, people wear well rings. The world is full of beautiful things. Beautiful people too. Beautiful people. Too. Sun-kissed showers, beautiful sea-kissed breeze, beautiful nights of moon-kissed hours, beautiful dreams like these. Our lives tick by like pendulum swings, delicate things, butterfly wings, but life is full of beautiful things. like you, like you, just like you, people like you, beautiful people like you beetje van Bobby Darren in 1967. Weer goed voor een tv-commercial die in het jaar 2013 vertoond wordt op de televisie. Als je graag wil gaan vliegen met Etihad uh, Airways. Verenigde Arabische Emiraten, daar komt de luchtvaartmaatschappij vandaan. En ze adverteren dus op de Nederlandse televisie... met begeleiding van deze muziek van uh, Bobby Darren. Het gaat goed met Caro Emerald. De Shocking Miss Caro Emerald, dat is het nieuwste album van haar... En ze doet diverse optredens voor radio en televisie. Was onlangs nog te zien bij Pau en Witteman. En vorige week deze optreden bij Giel in de vroege ochtend. Bij het ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM met het liedje One Day. En het gaat trouwens goed met haar in Engeland, is er uh, album ook uitgebracht. En deze week hebben de collega's van BBC Radio 2 haar nummer Liquid Lunch van dat album uitgeroepen tot uh, record of the weekend, soort uh, schijf. Nou, dan doe je toch goed in het buitenland. Kouwer uh, Emeralds dus. Hemelvaartdag is vandaag. Wat is Hemelvaartdag? Uh, dat heeft te maken met de paarscyclus. Op Hemelvaartsdag wordt binnen het Christendom herdacht... dat Jezus Christus is opgevaren naar God zijn Vader in de hemel. Hij ging dus van de aarde richting hemel naar God zijn Vader. En dat gebeurde op de 40e dag na zijn opstanding. En zijn opstanding, dat is dat wat we weer met paarse vieren... dat de Jezus Christus uit zijn graf was opgestaan... nadat hij op Goede Vrijdag aan het kruis was gestorven... Die viering dus van Hemelvaartsdag dat is een onderdeel van de paarscyclus... en valt altijd op een donderdag, tien dagen voor Pinksteren. In de meeste landen, waaronder België, Colombia, Denemarken, Duitsland... Finland, Frankrijk, Groenland, Haiti, IJsland, Indonesië, Liechtenstein... Luxemburg, Madagaskar, Namibië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland... is Hemelvaartsdag een algemeen erkende feestdag. En wordt hij dus op donderdag gevierd. Maar er zijn ook andere landen, zoals bijvoorbeeld Hongarije, Italië, Polen, Portugal en Spanje... waar Hemelvaartdag zeven dagen voor Pinkster wordt gevierd. En dat gebeurt dus aanstaande zondag. Tot zover dan deze bijscholing van de catechismus zal ik maar zeggen. Je hoorde in ieder geval Karel Emerald. En wat ik nu laat horen, heeft wel enigszins te maken met Hemelvaartdag... Phil Collins. Phil Collins, in 1990 uit het album But Seriously, Phil Collins, is aangevuld met de Phoenix Horns. En dat is het blazersgezelschap dat je ook terug hoort bij alle platen van Earth, Wind Fire. Phil Collins, dit is een nieuwe plaats. Je gaat luisteren naar Janelle Money en Erika Badu K-U-E-E-N. Is it peculiar? Dit is een Amerikaanse hitparade op dit moment. Janelle Monet, zo heet ze. Samen met Erika Badou in het nummer Q-U-E-E-N of the Well Queen. Fantastische plaat waarin in vijf minuten tijd een heleboel dingen gebeuren. Vandaag, 9 mei, is het precies 59 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around 10 o'clock tonight, what is that, right? So, join me, home. we'll have some fun. and seven Precies uh, 59 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Bill Haley and the Comets, we're gonna rock around the clock tonight. Dat is de officiële titel. Een jaar later kwam de plaat opnieuw uit. Maar toen met een kortere titel dan gewoon... Rock around the clock, Bill Haley and his Comets. Hier bij De Nacht Vinkt Anders, de vader op Radio 1... ben ik toegekomen aan de drie chansons op een rijtje. Je hoort zo dadelijk een hele actuele. Het is een groot hit in België, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Axel Red, die het zingt, Rouge Ardant". En ik begin met iets uit de jaren 70, 77 om precies te zijn. Jean-Claude Oki van de 45-toerplaats. Zo heet het nummer inderdaad. Sorry. En na Axel Red hoor je een klassieker. Sorry. Soleil, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, soleil, dieu des incas, des mayas. Les Quand tu te couches sur la plaine, c'est dans mes bras que toujours elle s'endort. Oh, soleil! Soleil! Soleil, soleil, soleil, dieu des Incademia, les filles ne s'offrent plus à toi comme naguère. Soleil, soleil, soleil. Soleil, Dieu des incas, des Mayas, elle-même, elle me préfère à toi, faudra t'y faire. On a fait l'amour à l'ombre des temples en ruine, où jadis on te priait à genoux. Ça t'a rendu fou au point de nous faire une éclipse soison tu pars oui mais pas nous oh, soleil. Soleil. soleil soleil soleil dieu des encadé maya les filles s'offrent plus à toi comme ma guerre soleil soleil soleil dieu des incas. Sur nous, malédictions et sortilèges. Tu mets le feu aux champs, aux anciennes haziendas. Il paraît qu'il y a des pays blancs couverts de neige. Où tu n'existes pas. Oh Je n'ose pas entrer Nos amis, ils sont, je les entends Il y a trop de cœurs gravés I'm just a dick.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 Je me... Pas si de fleurs Et pas de pleurs Au moment de L'adieu Je n'ai vraiment Plus rien à faire Je n'ai vraiment De klassieker, een chanson, een klassieker de Gilbert Bicot. met maintenant, d'abord, Axel Rouge Ardan. De Vlaamse zangeres die doorgaans een repertoire in het Frans zingt. En niet geheel zonder succes. Dit is haar jongste hit onder de titel Rougardin. Dat is ook de titel van het album dat daar is verschenen. Jean-Claude Ocky zong vervolgens uit 1977, het nummer Soleil. Over... Um... Pakweg 25 minuten, dan kan je op deze zender luisteren naar het Radio 1 Journaal. Weer aandacht voor de actualiteiten van vandaag de dag. Met een natuurlijk aandacht voor de zoektocht naar de vermiste jongens in het Bunderbos in de buurt van vliegveld Beek in Zuid-Limburg. Meer informatie over de ontwikkelingen rondom de moord van de Curaçao-politicus Herman Wiels. En verder ook aandacht voor iets heel bijzonders. Er staat een torenkraan in de buurt van het Centraal Station in Den Haag. En die wordt afgebroken. En daar gaan meerdere mensen naar kijken. Meer informatie daarover ook in het Radio 1-journal... dat straks gepresenteerd zal worden. Ondanks dat het hemelvaartsdag is door zowel Marcel Ooster als Lara Renze. En dan nu aandacht voor iemand die weer vandaag jarig is. Billetje wel. 64 wordt hij. En je hebt hem afgelopen zaterdag nog op de televisie kunnen zien in die documentaire die Leo Blokhuis maakte over het thema oorlog en muziek. En dit is Leningrad. A child of war, another son who never had a father. After Leningrad, went off to school and learned to serve the state, follow the rules, and drank his vodka straight. The old Russian life was very sad, but such was life in Leningrad. I was born in 49, a Cold War kid in the coffee time, stop them at the... 30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 He made my daughter laugh Then we embraced We never knew We begeleiden aan de vleugel, die wordt de Billy Joel met Leningrad van de LP Stormfront, die in 1989 verscheen. Morgenavond hier op deze zender, eh, Omroep Max, met het programma Nachtzuster, gepresenteerd door Astrid de Jong. Maar de Vara, van de nacht, in het waar je op dit moment naar luistert, die is er nacht ook. Dan zenden we uit op radio 2 en dan gaan we. Uh, gaan we iets bijzonders doen? En we is in dit geval uh, Sander de Heer. Die gaat namelijk 40 kilometer lopen. Jawel, 40 kilometer. Hij begint daar uh, om middernacht mee. En dat heeft allemaal te maken met een sponsorloop voor de vluchtelingen in zuid sudan Een sponsorloop. Hij probeert 50.000 euro bij elkaar te krijgen. En dat gaat allemaal gebeuren in die wandeling die 40 kilometer duurt. Hij begint er om 12 uur mee. En zo. Uh, rond negen morgenochtend, dan moet hij op de plaats van bestemming zijn... en dat zal zijn bij de New Humanity House in Den Haag. En daar zal hij opgewacht worden door Ton van Peperstraten... die de presentatie voor zijn rekening neemt. Sander de Heer is natuurlijk ook uitgebreid te horen in die uitzending. Hij doet tussentijds het verslag van de blaren die hij op zijn hielen krijgt als hij de mensen niet goed geoefend heeft. Maar ik neem aan van wel dat hij de afgelopen dagen uh, goed geoefend heeft. En vorig jaar heeft hij die sponsorloop ook al gedaan. En dat is ook goed afgelopen. Uitzending begint uh, vanavond om 11 uur op Radio 2. Dus die sponsorloop ten bate van de vluchtelingen in uh, Zuid-Soedan. En uh, gedurende de nacht zal er ook veel live muziek zijn... van onder andere Crystal, Rupert Blackman, The Kick en het Spruilaard de Heer dus aan het lopen. Ik ben benieuwd hoe het hem verhaat. Uh, Sander in ieder geval succes met het lopen... en natuurlijk ook met het uh, binnenhalen van de, de sponsorgelden die je hiermee beoogt. Nog even terug naar verjaardagen. Walter Vredin, dat is er zo eentje die tegenwoordig uh, grafisch kunstenaar is en schilder. Maar in de jaren zeventig, toen was deze kunstenaar... ook op een andere muziek creatief, op een andere... Uh, een ander terrein creatief en ik heb het over dat ging natuurlijk om het, het muzikale terrein Hey man, what, what is with story and stuff, man? How do you spell story and man? It sounds like, like cool, but I don't understand what it is at all. I ain't heard nothing like this in New York, but we're gonna hear about it, man. It's really gonna be something. I tell you, this story and stuff is incredible, man. It's, it's cool, you know what I mean? You know, it's an amazing job People that's down on you. I'm saying that's En ze worden ze alleen in Vlaanderen gemaakt. Specimen en de risico's. De naam van de band. En achter dit project stond Walter Verda. Dat is een, hoe uh, ik al zei, een kunstenaar in Vlaanderen. En tegenwoordig vooral bezig als uh, grafisch kunstenaar. En in de jaren zeventig ook als muzikant. Heeft ook een solo single gemaakt. Er is iets, was de titel van die single. Maar hier dus met die groep, met de plaat die in 1979 maakte. Walter Verda. En het liedje dat heet uh, Storingen. We geven een aantal televisie. Uh, wil je een interessante film zien? Gemaakt ooit door Paul Verhoeven. Kijk dan vrijdagavond. Morgenavond naar het Vlaamse 1. Basic Instinct is daar vanaf 10 voor half 12 te bekijken. Zoals gebruikelijk, Nederland riep met op de zaterdagavond weer aandacht aan uh, muziek. Veel muziek deze keer. Um, van belangrijke groepen, zo is er vanaf uh, ongeveer middernacht... De documentaire over de totstandkoming van het album Nevermind van Nirvana. Een reeks klassieke albums sinds dat te zien. En vanaf 9 uur een uitgebreide documentaire waarin de Eagles centraal zullen staan. Dus uitgebreid te zien op de televisie zaterdagavond allereerst van half negen tot ongeveer tien uur op Nederland 3 en de documentaire Tickets to the Limit en die gaat over de periode van 1972 tot 1980 en daarna kan je nog meer Eagles zien op het themakanaal Cultura dan gaat het over de periode 1994 tot nu. De Eagles dus op Nederland 3 Ik begin om half negen. Dit was het dan, de Nachtvind Anders hier bij de Vader op Radio 1. Dadelijk Marcel Oosten, en Lara Renzen met het Radio 1 journaal Mijn naam is Gil Koenens, dus ik zou zeggen, maak er een mooie pinkster daarvan. Wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de Nachtvind Anders. Morgen op deze zender Nachtzuster met Astrid de Jong. En op Radio 2 Sander de Heer, die wandelt voor vluchtelingen in Soedan.